5 uur, het NOS-journaal, Ewout de Jong. Syrische ordentroepen schieten op betogers, toch geen toezichthouders bij de politie en paasweekend begint met volle wegen. Bij demonstraties in Damascus en andere Syrische steden zijn volgens ooggetuigen zeker 15 doden gevallen. Tienduizenden betogers zijn na het vrijdagmiddaggebed de straat opgegaan om tegen het regime van president Assad te protesteren. De oproerpolitie schoot met scherp en gebruikt traangas. Oppositiegroeperingen gaven vanmiddag een gezamenlijke verklaring uit waarin wordt geëist dat de monopoliepositie van de baatpartij van president Assad wordt opgeheven. Die kondigde zaterdag hervormingen aan, waaronder het opheffen van de al bijna 50 jaar geldende noodtoestand. Die werd gisteren inderdaad opgeheven, maar de demonstranten vinden de hervormingen niet ver genoeg gaan. Het Openbaar Ministerie stelt de beslissingen over een hoger beroep in de zaak Marco Kroon waarschijnlijk uit tot volgende week. Vanochtend werd de drager van de militaire Willemsorde veroordeeld voor het bezit en doorgeven van stroomstootwapens. Hij kreeg een geldboete van 750 euro en een voorwaardelijke werkstraf van 80 uur. Kroon werd vrijgesproken van drugsbezit. Als hij daar wel voor veroordeeld, dan zou hij op staande voet zijn ontslagen. Ten aanzien van drugs geldt een zero tolerance beleid bij Defensie. Defensie wil nog geen reactie geven op de uitspraak. En daarmee wordt gewacht totdat het Openbaar Ministerie een beslissing heeft genomen over een eventueel hoger beroep in de zaak Marco Kroon. Een Kamermeerderheid wijst het plan van minister Kamp af om geen tijdelijke werkvergunningen meer af te geven aan de Roemeense en Bulgaarse seizoensarbeiders. De coalitiepartijen VVD en CDA en vrijwel alle oppositiepartijen vinden dat de minister niet midden in het oogstseizoen de regels mag veranderen. Volgende week debatteert de Kamer met de minister over de kwestie. Donderdag dient een kort geding van de tuinders tegen de minister. En volgens Kamp zijn er genoeg werklozen in Nederland om bijvoorbeeld aardbeien te plukken. Maar de telers bestrijden dat en zeggen dat de Roemenen dit werk veel gemotiveerder en beter doen dan de gemiddelde werklozen.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 Opstelter schrijft nu in een verklaring dat hij het beeld tegen wil gaan dat hij een politielight creëert. Het plan voor de toezichthouders is daarom van tafel en de korpsen blijven intact. Het kabinet houdt wel vast aan de bezuiniging van 30 miljoen op de politie.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 Op de Nederlandse wegen is het vanwege de Pasen al de hele dag drukker dan normaal. Vanaf een uur of tien staan er meer files dan normaal. Het drukste was het aan het begin van de middag. Er stond toen zo'n 190 kilometer file. Het is vooral druk op de wegen vanuit Duitsland en naar de Zeeuwse kust. En ook de wadden zijn in trek. Er worden daarom extra veerboten ingezet. De rederijen zeggen dat het aanzienlijk drukker is dan vorig jaar. Het weer zonnig met in het zuiden een paar flinke buien, mogelijk met onweer en windstoten. Vanavond lost de bewolking op en wordt het vrij helder. Morgen opnieuw veel zon, het wordt 21 graden aan de kust tot 26 landinwaarts. In het zuiden opnieuw kans op een bui. Met paas droog en zonnig en na het weekend wordt het enkele graden koeler. ANWB Verkeersinformatie, de drukte op de wegen is snel aan het afnemen. Er staat nog bij elkaar 43 kilometer file. Wat opvalt is de A6 Muiden richting Lelystad. Die is dicht tussen Almere-Buiten-Oost en Lelystad na een aanrijding. De keer wordt daar omgeleid, inmiddels staat er wel 7 kilometer file. Op de A12 Utrecht richting Duitse grens tussen knopend Grijzerd en Westervoort 8 kilometer. Er was een busje door de middenbermen gegaan. Inmiddels zijn daar alle rijstroken weer open. Ook richting Arnhem geeft dat wat vertraging voor knopend Velperbroek 2 kilometer. Op de A27 Breda richting Utrecht na een aanrijding tussen knopen Lunetten. En Utrecht Noord, 6 kilometer. Bij Utrecht zijn twee rijstroken dicht. Het NOS Radio 1-journaal. Bert van Sloten. Goedemiddag, we hebben aandacht voor het rotbeest van Nederland: de protesten in Syrië. en de reactie van de politiebonden op een plan dat is ingetrokken. Maar eerst gaan we naar Istanbul, Turkije, naar het judo. Want Kees Jonkit, is het gelukt. Heeft Edith Bos goud gewonnen? Ze heeft goud gewonnen. Net een minuut geleden is de partij ten einde gebracht door Edith Bos. Met een wazari voorsprong heeft zij dik de finale gewonnen tegen Cecilia Blanco uit Spanje. En dat is een heel mooi succes. Haar laatste Europese titel dateert alweer van 2005. En ja, je kunt zeggen dat dit de wederopstanding is van Edith Bos... Veel blessures gehad. Eigenlijk geen grote titels meer gewonnen sinds 2005. En ineens is daar dus de Europese titel. En dat is mooi. Een jaar voor de Olympische Spelen. Daar waar ze zich helemaal op richt, is dit een heel mooi succes. Edith Bos dus goud. Dankjewel, Kees. Kees Jonkent was dat. Dan het plan van het kabinet. Het plan van het kabinet om duizend agenten te vervangen... door goedkopere toezichthouders, dat is opeens van de baan. Het laat minister opstel te weten in een reactie op alle berichten in de media. Vooral de politievakbonden hadden felle kritiek op het idee van de agent Light. Want zo werd dat genoemd. Han Busker is van de Nederlandse politiebond. Goedemiddag. Goedemiddag. Bent u verrast dat de minister terugkomt op dit plan? Nou ja, in zoverre verrast. Het stond ook in het regeerakkoord... En er was een nadere uitwerking in de uh, maartcirculaire van, uh, van vorige maand... Uh, waar het gaat over de bekostiging van de politie. Dus dat het zo snel losgelaten is, uh, dat verbaast me wel. Ik vind het overigens wel hartstikke goed dat de minister tot dat inzicht gekomen is. Ja. Uh, u, u bent verbaasd. Betekent dat dat hij geluisterd heeft? Dat je het ook positief opvatte naar, naar, naar de bonden of misschien naar de politiek, de PVV en de VVD? Nou, ik ben verbaasd omdat het zo snel ging. Ik zou willen dat... we vaak zo snel bij elkaar kwamen. Maar ik ben wel blij en uiteraard ook wel opgelucht dat dit plan van tafel is. Ja, want er was eigenlijk helemaal niemand die het een goed plan vond. Nee, nou ja, voor ons stond vanaf het begin af aan vast dat dit een slecht plan was... En ik begrijp nu ook uh, dat er ook in de politiek een aanval zijn die ook zeggen... van ja dit is niet de beweging die je zou moeten maken met de Nederlandse politie. Dus dat is verheugend nieuws. Ja, maar, dan ga ik toch nog een beetje zeuren. Er blijft wel een bezuiniging van 30 miljoen op de lat uh, staan. En ja, de minister moet dat op een of andere manier ergens vandaan halen. Gaat hij met hem meedenken? Nou, ik moet u zeggen dat wij als Nederlandse politiebond al een aantal jaren roepen... dat de er rechter uit is bij de Nederlandse politie. Uh, uh, de politiemensen lopen op hun tenen. Uh, er komt uh, niet minder werk, maar meer werk bij. Dus ik hoop dat ook uh, die 30 miljoen nog van tafel gaat. Maar laat ik nou ook niet uh, al te zuur zijn. We zijn in ieder geval blij dat dit plan nu van tafel is. Maar ik hoop dat de minister ook nog ergens een oplossing vindt... die niet de politieorganisatie als zodanig vraagt. Want eigenlijk kan het gewoon niet meer. Eigenlijk zegt u gewoon, er kan niet worden bezuinigd op de politie. Eigenlijk zeg ik, er kan niet worden bezuinigd op de politie. Dat is helder. Meneer Busker, nou ja, vier even het overwinningje van de Nederlandse politiebond. Dank u wel voor uw reactie. Graag gedaan. Goede vrijdag. Krijgt een hele andere betekenis vandaag in Syrië. Verschillende steden is gedemonstreerd tegen het regime. En daarbij hebben ordertroepen gericht op demonstranten geschoten. En we hoorden eerder deze uitzondering van Nicole Le Vever dat daarbij ook heel veel doden zijn gevallen. Aan de telefoon Marjolein Wijniks van IKV Pax Christi. Zwant in Jordanië komt al jaren regelmatig in Syrië. Goedemiddag. Goedemiddag. U spreekt dagelijks mensen in Syrië. heeft vandaag ook het, uh, het nieuws gevolgd. Wat zijn de berichten die u hoort? Uh, ja, massale opkomst. Weer meer dan vorige week. Uh, in het uh, zuiden in Derra hadden ze het over meer dan 100.000 mensen. Uh, maar ook kleinere steden waar tienduizenden mensen de straat op gingen. En uh, ja, weer uh, uh, harde repressie met uh, scherpschutters uh, op daken. En uh, ja, uh, veiligheidstroepen die met scherp op uh, vreedzame demonstranten schieten. Nou, is een beetje de keus die de mensen lijken te maken liever dood dan onderdrukt? Precies, dat is ook een van de slogans die ze gebruiken. Hè? Liever dood dan onderdrukt. En uh, ja, de, de demonstranten hebben aangegeven dat ze de, bereid zijn uh, de prijs te betalen. Wat die prijs ook wordt. Ze gaan door tot het einde. En. Uh... Ook uit, uh, uit respect voor de, de, de doden die al gevallen zijn. Ja, en som, Maar het lukt niet allemaal, althans de opkomst is wel massaal. Maar ze rukte vandaag althans wilde naar het hoofdkantoor van de baatpartijen in Damascus. Dat is ze dan uiteindelijk niet gelukt om daar te komen, omdat de orde troepen gewoon met scherp schieten. Ja, en ook gisteravond begonnen ze al met uh, overal uh, blokkades opwerpen. Dus het leger had al uh, alle voorsteden van Damascus helemaal afgesloten. Uh, bij andere steden is dat ook gebeurd. Dus uh, het was al eigenlijk duidelijk dat het niet zou lukken. Ja. Nee, maar ze gaan wel gewoon door. En dat ja. betekent dat elke dag, uh, dus morgen ook weer gewoon doorgaan? Uh, nou ja, als we zien vandaag hoeveel doden er al zijn. Men heeft het nu al over 45 minstens. En dat zijn dan degenen die nu bevestigd zijn binnen enkele uren al. Uh, dat betekent dat er de komende dagen weer massale uh, begrafenissen zijn. Ja, de begrafenissen zijn ook weer demonstraties. En dat. Uh, het zal de komende dagen dus wel doorgaan, ja, denk ik. Ja. Het, uh, <coughs> komt er wel wat informatie verder wat u vertelt, dit zo, want u heeft die informatie dus verzameld. Maar ik heb zelf het idee dat er heel weinig informatie verder uh, naar buiten komt. Uh, komt er bij u in de regio wel wat meer? Nee. Nou, wat we nu vandaag voor het eerst hadden was bijvoorbeeld dat El Zazira Arabisch uh, live beelden had uit Banias. De demonstratie in Banias, uh, plaats aan de kust... Maar verder, uh, ja, wat we weten is uh, wat er via Twitter en uh, YouTube-video's naar buiten komt. Ja, precies, Wat dat betreft helemaal afgesloten. Als je met, die, uh, met de mensen spreekt, de Syriërs zelf, uh, zijn ze dan eigenlijk optimistisch? Zijn ze positief over de toekomst? Ja, ja, dat is heel bijzonder. Dat is echt, de afgelopen weken uh, hoor ik uh, eigenlijk alleen maar optimisme. Men is vol vertrouwen dat het ze gaat lukken om hun vrijheid uh, te bereiken. En, uh, ja... Wij zijn dan vaak heel, heel uh, boos over alle doden. En ja, het is heel raar, maar ze zijn dus echt bereid die prijs te betalen. En uh, het zet ze alleen maar aan om nog meer door te gaan. Ja, een sterk volk. Ja, ja. We zullen zien waar, uh, hoe het verder gaat de komende dagen. Dank u wel voor dit moment. Marjolein Wijniks van IKV Pax Christi. Graag gedaan gaan we het hebben over Wiel Curver. Wiel Curver overleed namelijk afgelopen nacht op 86-jarige leeftijd. Het is de man van het kappen en draaien van de Curver-methode. Als voetballer won hij in de jaren 50 het landskampioenschap met Ra Rappet J.C., de voorloper van Roda J.C. Maar hij maakte vooral naam als trainer. De trainer die hamerde op techniek. Gaan we over verder praten met René Meulenstein, trainer bij het Engelse Manchester United. Goedemiddag, meneer Meulenstein. Ah, goedemiddag. Hallo. U staat uh, bekend uh, als volgeling van de Curve-methode. Uh, werkt u daar nog steeds mee? Ja, ja, ja, natuurlijk. Dat is, uh, ja, dat, uh, dat is uh, zeg maar de rode draad die door uh, ja, mijn werkwijze loopt. Eh, nou, eventjes voor ook, misschien, er zijn ook heel veel mensen die uh, geen voetbaldieren zijn. Wat is de kern van de Curve-methode? Uh, ja, om het maar heel kort samen te pakken, zodat iedereen het kan, kan begrijpen, kan je het voetbal eigenlijk verdelen in twee, uh, in twee grote hoofdstukken. Eén is natuurlijk als je probeert een combinatie voetbalkansen uh, kansen te creëren. Dus de bal gewoon naar daar toespelen. En aan de andere kant is natuurlijk kans te creëren door, door middel van spelers uit te spelen. Met een individuele actie. En, en dat is eigenlijk hetgeen waarbij bij we met name om draaien. Ja, wij vertalen dat altijd als kappen en draaien. Is, is dat terecht of doet dat een beetje tekort aan zijn methode? Nou, ik vind dat je dan zeker tekort doet aan, aan zijn methode. Dat is een beetje een... Uh... Een uitspraak geworden die door, door de jaren heen zo gegroeid is en waar, waar wiel met name is mee geassocieerd. Maar ja goed, ik heb uh, het geluk gehad om samen heel intensief met wiel bijna vier jaar samen te werken. En dan, uh, dan kom je wel achter dat, uh, dat, dat wielcurver uh, een heel goed totaalbeeld had van hoe hij vond dat het voetbal een strategisch speel moest worden... maar vooral ook hoe, hoe het natuurlijk de beste manier was... om jonge spelers technisch creatief op te leiden. Ja, want uh, als u nu in uw huidige werken... wat, wat gebruikt u daar dan uh, daar nog van? Kunnen wij dat zien op het veld? Nou ja, goed, als je goed kijkt. Want natuurlijk, ik ga er ja. eigenlijk om... Het gaat er eigenlijk om dat, je, dat, je, dat wij proberen altijd als ploegzijnde in balbezit zo onvoorspelbaar mogelijk te zijn. En dat is een pakketje wat je zo goed mogelijk moet invullen. En de individuele actie is daar een onderdeel van. Alleen die individuele actie die wordt zeg maar, op verschillende manieren ingevuld. En het is niet altijd zo dat, het, ja, dat een individuele actie is, is zoals je vaak bij Leonardo Messi ziet. Dat je 1, 2, 3 mensen voorbij loopt. Een individuele actie kan ook zijn als, als een verdediger in een benadeelde situatie zit zonder de bal gewoon... Uh, met doelloos weg te trappen om via een kapbeweging... naar de andere kant op te draaien en een betere oplossing te zoeken. Dus al die kleine dingetjes bij elkaar opgeteld... gaat het er eigenlijk alleen maar om dat, die, dat de spelers het vermogen hebben... als ze een individuele actie nodig hebben om een betere situatie te creëren. Ja. Van Curve is ook wel bekend, heb ik wel eens gehoord... dat hij urenlang kon trainen op één beweging. Uh, dezelfde oefening. Herhalen, herhalen, herhalen. Um, is dat een beeld wat ook terecht was? Nou, niet, niet, niet in die tijd of de keer dat ik met, met Wiel gewerkt heb. Herhalen is natuurlijk wel een heel belangrijk onderdeel. Hè. Dat is met, met alles, als je iets wilt beter wilt worden, dan zou je moeten herhalen. Alleen herhalen, de, de kracht van een goede trainer, is om te zorgen dat dat halingsmoment in verschillende vormen terugkomt. En dat kan in een hele gestructureerde uh, oefening zijn, maar dat kan natuurlijk ook in een, in een spelvorm of een partijvorm zijn. Uh, dat moet je proberen zelf in te vullen. Maar herhalen is natuurlijk wel uh, de essentie om, om beter te worden, niet? En ja. um, um, dan heb je altijd, je hebt overal stromingen, ook in het voetballand. Um, ik heb het gevoel dat hij altijd ondergewaardeerd werd uh, in, uh, in Nederland. Klopt dat of um, kijk ik er dan eenzijdig tegenaan? Mm, ja, ik denk dat, dat dat beeld, waarbij een aantal mensen leeft. en ik weet niet zozeer, ik, zover als ik Wiel ken, was hij daar zelf niet zo mee bezig. Nu was met name uh, gewoon enorm uh, bezeten en was een streven naar een situatie waar hij vond dat in ieder geval uh, het, het ging om de jeugd. Het gaat niet. Het ging niet om hem en, en zijn erkenning. Absoluut niet. Het gaat erom. Dat hij vond dat hij iets, iets had ontwikkeld wat goed was voor de jeugd. En ik denk dat die erkenning, waar iedereen het altijd zo over heeft, dat Wilde dat Arnie zozeer gezien heeft. En ik denk dat hij, als hij goed, goed kijkt en de mensen is wat, wat verder kijken dan de neus, de neus lang is. Dan heeft hij in principe genoeg erkenning, doordat zijn methode wereldwijd erkend is en ook gebruikt wordt. En, en zeker ook in de persoon, in, in, in de vorm van mijn persoon bijvoorbeeld, van jongens die door. Zijn manier geïnspireerd zijn van trainen, met hem gewerkt, hebben we uiteindelijk bij een club als Manchester United terechtkomen. En dat dagelijks in de praktijk brengen. En daardoor echt geen successen mee houden. Ik denk dat dat een fantastische erkenning voor hem zelf is. Ja, u bent eigenlijk gewoon het product van Wielkeurver. Zo kan je het wel stellen, ja. ja. Een groot man is heen gegaan. Ik dank u wel dat u even met ons bij hem heeft willen stilstaan. René Meulenstein. Straks meer over de Rotbeest Top 50... samengesteld door de collega's van Vroege Vogels die hier al binnenkomen. Maar voor het zover is gaan we eerst naar Den Haag. Jolanda van der Velden met de verkeersinformatie. Er was een bus door, bij de A12 door de middenberm gegaan. Ja, dat was een besteld busje. busje. busje okay, ja, dus busje. dat is allemaal heel snel alweer van, van, de, van de weg af. Busje Daar, is weg. Busje is weg. Fielen nog niet, hoor, op die A12, Bert. Van Utrecht naar Arnhem, bij Arnhem-Noord nog zo'n 6 kilometer... Uh, vrachtwagen zijn in de sloot terechtgekomen op de A2 of langs de A2 Amsterdam richting Utrecht. Bij Breukelen is de rijschok dicht vanaf Vinkerveen 2 kilometer. Dan op de A20 Gouden richting Hoek van Holland. Er zijn uh, tussen Rotterdam Prins Alexander en het Knopen ter drie 3 dicht na een aanrijding. Het nu zo'n 3 kilometer file. En nog langer file op de A27 Breda Utrecht tussen Houten en Utrecht Noord 8 kilometer. Ook dat een aanrijding 2 rijsschok dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Ja, dat hebben jullie nooit op zondagochtend, Menno Benveld en Janine Abbing. Al die files. Nee, de files niet. Gelukkig niet. We <laughs> ja. hoeven nooit in de file ook naar ons werk te staan op een zondagochtend. Dat scheelt, hè. De presentatoren, u kent ze natuurlijk als vaste Radio 1 luisteraar van uh, Vroege Vogels. Welkom hier zo bij uh, het andere programma Radio 1 Finaal. Zeg, uh, we gaan het met jullie hebben over jullie wedstrijd die jullie de afgelopen weken hebben georganiseerd. Hartstikke leuk uh, idee. Tienduizenden mensen die hebben online gestemd op het meest gehate beest.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 Is dat zo? Praten we niet het liefst over schoonheid? Ja, in ons programma wordt heel veel gepraat over schoonheid. Mensen die komen langs en die praten vol lieve over die ene mier of over dat ene beest of over dat ene kleine gekke plantje. En dat is natuurlijk ook de charme heel vaak in ons programma. Maar soms is het ook gewoon lekker om eens een keer te praten over iets waar je gewoon, ja, grof gezegd een klerenhekel aan hebt. Ja, Jouw idee, Menno? Nee, <laughs> dat is niet mijn idee. Maar het is inderdaad waar. We, we, we, we praten natuurlijk al 33 jaar over uh, mooie en belangwekkende zaken in de natuur. We dachten, nou, nu, vorig jaar hebben we een, een, een een, een vogel top 100 gehouden, de mooiste zangvogels. En nu dachten we maar eens op zoek naar de 50 meest gehate rotbeesten van Nederland. Want de ja. mens mag graag uh, schelden op dieren ook. Ja, want sloeg het ontzettend aan. Uh, mensen vonden het wel leuk om te doen. Ja, heel erg. Mensen, er hebben bijna 50.000 mensen meegestemd. Dus dat zegt ook al wel iets natuurlijk. En mensen gingen ook nieuwe suggesties aandragen. Zo van ja, ik heb ook een hekel aan paarden bijvoorbeeld. Of <laughs> exters. Of uh, ja. er kwamen hele nieuwe beesten bij op de lijst. Ja. Wat is jullie persoonlijke voorkeur? Favoriet qua uh, klotenbrief? Uh, nou, bij mij was de, de, de mug, bij mij eindigde hoog. He, die je uit slaap kan houden, dat, dat vind ik echt waardeloos. En ook wel, ja, de nummer 1, daar hebben we ja, vandaag Ja, dus, Daar moeten we nog even mee wachten. Oh, even dan wacht wachten, ik nog even. Even. die wil nog spannend houden. Ja, ja. Nou, bij jou? Ja. Bij mij uh, ook met name die nummer één, daar heb ik uh, zelf niet zoveel last van... als wel dat ik ben ook in een bezit van een rotbeest. En dat rotbeest heeft heel erg veel last van het nummer één rotbeest. Ja, nee, ik, wij hebben het gewoon ook nog even gevraagd... omdat we ook wel nieuwsgierig waren uh, vandaag. De verwilderde postduif wordt uh, hier ook genoemd... want die schijnt elke keer op je uh, pasgelassen ramen. Krijgen jullie ook dat soort reacties binnen? Ja, zeker. En, en uh, Midas, die uh, wekenlang uh, prachtige columns heeft geschreven... in de vara -gids, uh, over rotbeesten, die heeft ook een geweldig verhaal geschreven... over de poepende duif. <laughs> dat, ja, dat is echt een geweldig verhaal. Lees ze vooral nog eens terug. Midas is er ook trouwens bij zondag... en die zal oh, onze top 50 uh, becommentariëren. Ja, ik, zie, ik heb hier nog eentje. Een levend afgelebberd kussentje, zegt iemand... Over de duif? Nee, dat is een hondje. Oh, oh. Chihuahua. ja, de hond is, uh, <laughs> nou zonder te verklappen, is, is hoog geëindigd. En, en uh, uh, ging een strijd aan met de kat. Ja. Die allebei behoorlijk uh, ook gehaat worden in ja. Nederland. Nou, voordat we het, het beest der beesten uh, noemen... één ding, men wilde ook de mens erop. Ja, ja. ja dat lijkt me, jury een lastige zaak? Nee. Nee? Nee, want wij hebben een rotbeestenverkiezing georganiseerd... en dan hou je het bij beesten. Okay, en een met... mens is nou eenmaal, ja, in ja, de letterlijke zin van, van het woord... Ja? geen beest. Ja, maar er is heel veel gereageerd. We kregen heel veel... meer. waarom staat de mensen nu op die helpt de aarde om zeep, et cetera? Ja, ja. Het zegt ook veel over de mens dat die beesten wil haten. Hè? Dus het is natuurlijk ook een verkiezing met een knipoog. Het zegt veel over ons. Het ja. zegt ook iets over ons dat we zo'n verkiezing überhaupt <laughs> uitroepen. Ja, dus, ja. is ook een beetje ja. beestachtig. Jullie hebben wat losgemaakt. Nou, eh... Uh, heb ik een rol? Heb ik een roffel Eigenlijk. Nee, heb ik heb geen roffel. <lacht> nou ja, dan doen we het zo. Le voilà, wie? Oui. Wat Chaline. wordt het? Op nummer 1, ik weet niet of het met stip was. Maar ja. zeker met onze persoonlijke stip. Is geëindigd de ziekte veroorzakende. Take. De teek. Ja, de take van ja de van bijna 20% van alle stemmen. 20%? Oh, ja. dat is nogal wat. De teek is enorm op En stemmen. is daar een motivatie bij te geven? Nou, veel mensen die wandelen in het bos hebben er last van. Hij is enorm in opkomst. Uh, je hebt ieder jaar ook de, de week van de teek. En uh, waarschijnlijk als deze verkiezing 20 jaar geleden georganiseerd was... had de teek er misschien niet eens op voorgekomen. En nu staat hij op 1. Ja. Ja, het is ook een soort tijdsbeeld dan. Ja. Ja, zeker. Je, je komt er gewoon steeds vaker in de natuur tegen. Ik merk het zelf ook steeds vaker. Dat Ik heb dan een, een ander rotbeest zelf. Ik heb een hond. En die zit ook steeds vaker onder het teken. En ik heb er zelf ook al een paar keer één gehad. Nou, tien jaar geleden gebeurde me dat echt niet. Terwijl ik als kind toch ook veel in de natuur speelde. had ik nooit last van teken. Nou ja, je moest je kinderen toch altijd controleren. En je moest hem er helemaal uitdraaien. Want anders kreeg je zo'n uh, zo bultje erop. Uh, ja, ja, precies. De, de, de ziekte, voor Lyme veroorzaakt die. En in de, in de top. 10 zijn ook uh, veel opvallend veel uh, uh, plaagdieren van bijtende en vliegende en zoemende kleine beestjes. terecht. Ja, mag dan nog we niet rijden. je mag nee, niet trainen, je mag niet zo. Komende zondag, gewoon weer vanaf 8 uur, en behandelen jullie beest voor beest? Nou, we doen ze in blokjes van 10, hè? want 50, we gaan niet 50, 50 colleges over 50 dieren nee, geven. Je moet het een beetje zien als zo'n uh, Veronica Top 40, met van die platen. Okay. Maar dan doen wij dat met beesten. Ja, hier, de nationale en... vredagmiddagebeurtenis. Ja, okay. ja. <laughs> Jullie hebben de nummer 1 onthuld. Veel plezier zondagochtend. Dankjewel. Gewoon luisteren, vanaf 8 uur, Vroege Vogels, hier op deze zender Radio 1. Menno Benveld en Janine Albing. Een maand nu vliegen de Nederlandse F-16's boven Libië. Onder aanvoering van de NAVO controleren zij het vliegverbod boven het land. Doel het beschermen van de Libische burgerbevolking. Commandant en vlieger Johan van Deventer nu aan de lijn. Meneer van Deventer, een maand bezig. Hoe kijkt u terug op de afgelopen maand? Uh, goedemiddag. Nou, uh, heel positief. Het is een hele, hele intensieve, een hele drukke maand geweest. Want naast dat wij direct aan de NAVO-operatie moesten meedoen... hebben wij hier natuurlijk ook het detachement en de werkplek en zo moeten opbouwen. Want we kwamen hier met een hele korte voorbereidingstijd. We waren hier heel snel, zijn gelijk gaan vliegen. Maar ondertussen moesten natuurlijk ook moest alle spullen aankomen... en moest alles worden opgebouwd. Ja. Zijn het al... Er is hard gewerkt in Ja, dat begrijp ik. Zijn er veel Nederlandse uh, toestellen, veel Nederlandse F-16's... tot op heden de lucht ingegaan? Uh, wij, het is een mooie dag dat u belt. Uh, wij hebben vandaag 100 sorry gevlogen. Dus wij hebben al 100 keer uh, patrouillevluchten bij Libië gedaan. Ja. En wat ziet u als u boven uh, Libië vliegt? Krijgt u iets mee van de situatie op de grond? Um, ja, als je, als je boven Libië vliegt, we controleren daar het uh, wapenembargo en de no fly zone. Maar ondertussen kunnen we natuurlijk ook gewoon uh, rondkijken en dan kan je wel degelijk zien dat er uh, gevechten gaande zijn op de grond. Je ziet soms zelfs inslagen van, uh, van wapens. En, en, en je kan wel zien dat er, dat er dingen gebeuren, dat het, een, uh, dat het een crisisgebied is. Ja, frustreert u dan niet dat u daar niet mee kan ingrijpen? ja, ik ben een uh, gedisciplineerde en goed opgeleide militair. Nee, dat begrijp ik. Dus, ik. dus ik weet welk deel van, uh, van de missie ik moet doen en uh, welk deel niet. Ja, precies. Uh, ik begrijp, dat is het uh, terrein waar we het niet over moeten hebben. Um, he, draagt het vliegverbod trouwens wat bij? Heeft u echt het gevoel dat het, dat het in ieder geval in de lucht rustig is? Um, ja, de, het, het vliegverbod wordt nauwelijks gesproken. Dus ik zou zeggen dat is zeer effectief. Als we de dagen de weken zagen voordat de NAVO het vliegverbod ging afdwingen... Toen werd er uh, veelvuldig gevlogen en werd vanuit de lucht met de burgerbevolking aangevallen. Nou, dat gebeurt nu niet meer door onze aanwezigheid en, en van onze NAVO-partners. Uh, er wordt niet meer gevlogen en wordt de burgerbevolking vanaf, vanuit de lucht niet meer aangevallen. Nee, wat, wat dat betreft is het is eigenlijk rustig. Want u uh, vliegt wel, maar u hoeft niet in actie te komen, als ik het zo mag uh, zeggen. Nou, wij moeten geregeld toch nog wel, uh, ja? uh, wij noemen dat context, hè, dingen die, die we op de radar zien of die het BF vliegtuig ziet, die moeten we nog wel verder gaan onderzoeken. Dus af en toe worden we wel ergens heen gestuurd. Maar uh, het is niet dat daar uh, veelvuldig veel wordt gevlogen en dat we dagelijks zien dat het vliegverbod wordt geschonden. Dus dat gaat eigenlijk heel goed. Ja. En het wapenverbod? Het wapenverbod, nou het deel wat wij uh, het makkelijkst kunnen controleren is dat deel door de lucht. Ik moet zeggen dat gaat ook goed. En tegelijkertijd kijken we met onze sensoren ook naar de zee... dus uh, geregeld zien wij boten die wat verdacht uh, zijn... en dan geven we dat door in de NAVO-commandolijn. Precies, en er zijn er weer anderen die dat moeten gaan, uh, gaan onderzoeken. M maar, ja, ik probeer het nog één keer hoor... maar als u Misrata ziet, want ik neem aan dat u daar ook wel eens overheen uh, vliegt... Um, ja, ho ho hoe is het dan daar? Is het dan daar ook onrustig ook waar te nemen vanuit de lucht? Ja, dat, dat is goed vanuit de lucht waar te nemen... En je ziet dat daar uh, op sommige plaatsen een hoop, uh, een hoop activiteit is. Dus hè, een soort van strijdende partijen. Maar opvallend is ook dat het juist in hele grote delen heel rustig is. En dat je dus eigenlijk gewoon niemand op straat ziet. In, in misraadt daar zelf. Grote delen van de stad bedoelt u? Yeah. Ja. Ja, daar komt eigenlijk helemaal niemand op straat. Ja, misschien zijn ze te bang om naar buiten te gaan. Want ik hoor wel berichten dat het zo gevaarlijk is dat het beter is om binnen te blijven. Nou ja, wij kunnen wel zien, hè, terwijl we ons op het vliegverbod concentreren... kunnen we wel naar beneden kijken en zien dat... Ja, dat is een rare situatie. Dat is echt wel een crisissituatie. Ja, precies. Maar goed, dat is een politiek verhaal. En daar gaan wij het niet over hebben, meneer Van Develten. Ik ja, uh, goed. wens u sterkte verder en bedankt voor het gesprek. Dank je wel. Johan Van Develten was dat, commandant en vlieger. Ik was single en zocht een vrouw die net als ik een goede baan en opleiding heeft. Dat lukte via Mens en Relatie. Mannen die de lat hoog leggen, gaan naar mensenrelatie.nl.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 Ga naar volgdeontknoping.nl en je hebt het. Radio 1, het NOS-journaal. In Syrië is hard opgetreden tegen demonstranten. Er werd in verschillende plaatsen met scherp geschoten. Ook werd traangas gebruikt. Volgens Al Jazeera zijn er bij zeker veertig mensen om het leven gekomen. Na het vrijdagmiddaggebed gingen veel Syriërs de straat op... om tegen president Assad te demonstreren. Een Kamermeerderheid wijst het plan van minister Kampen af... om geen tijdelijke werkvergunningen meer af te geven... aan Roemeense en Bulgaarse seizoensarbeiders. De meeste partijen vinden dat de minister... niet midden in het oogstseizoen de regels mag veranderen. Tuinders dreigen in grote problemen te komen... omdat ze naar eigen zeggen geen goed personeel meer zouden kunnen krijgen.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 En op het EK judo heeft Edith Bos goud gewonnen. Ze was in Istanbul de sterkste in de categorie tot 70 kilo. Bos won al twee keer eerder EK goud en was ook al eens wereldkampioen. Annika van Emden veroverde in Istanbul zilver. Ze verloor de finale in de klasse tot 63 kilo van de Française Eman. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weer met Erwin Kool. Je kunt zich in ieder geval verheugen in een zomerspaasweek einde. Maar laten we even. Uh, er is niet alleen zon op dit moment. Als je een denkbeeldige lijn trekt van Amsterdam naar Venlo, ten zuiden daarvan komen regen- en onweersbuien voor. Er is een kleine kans op hagel en windstoten tot zo'n 70-75 km per uur. Ten noorden daarvan blijft het gewoon zonnig. Nou, uiteindelijk in de loop van de avond dan verdwijnen die buien weer. En dan krijgen we een heldere nacht voor de graad of 10. En morgen overdag. Prachtig weer. Er waait een uh, matige oostelijke wind. Ik denk dat het nou in het uiterste noorden 324 graden wordt, maar op heel veel plaatsen wordt het 526 graden. En dan in de middag weer stapelwolken in de zuidelijke helft van het land en weer een kleine kans op regen of een onweersbui. Dan hebben wij paaszondag zondag en maandag dan kunt u die kans op die bui wel vergeten. Dan is het gewoon vrijwel zonnig en het is warm op euh, nou ik denk dat zondag wordt het gemiddeld graden 24 en maandag zal het 223 graden worden dus iets minder warm dan het vandaag en gisteren is geweest en dan na de paase dan gaat het weer veranderen dan komt er wat hardere noordoostelijke wind die voert wat koudere lucht aan dan is er meer kans op buien en bovendien dan blijft de temperatuur steken bij een graad of 18 maar goed dat is voor eind april is dat nog altijd heerlijk weer ANWB-verkeersinformatie. De paasdruk is nog steeds verder aan het afnemen. 50 kilometer file staat er nog. Wat opvalt is de A6. Muiden richting Lelystad tussen almere buiten oosten en Lelystad 7 kilometer. De linker is daar nog dicht vanwege technisch onderzoek na een aanrijding. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht tussen knopen Leende-Heide en Leende 7 kilometer. De A20 Gouden richting Hoek van Holland. Er is een ernstige aanrijding geweest tussen Nieuwekerk aan de IJssel... en knopen Terbrechtseplein 5 kilometer... Na drie rijstroken dicht blijven er nog maar twee open. Gaat nog een tijdje duren. En er was een aanrijding op de A27 Breda richting Utrecht. Tussen Hout en Utrecht Veemarkt 7 kilometer. Alle rijstroken zijn daar weer open. Deze week is het de Week van het Testament. Deelnemende Goede Doelen en Notarissen bieden u een gratis adviesgesprek aan... voor het opstellen van uw testament. Ga naar nalaten.nl of bel 0900-210-200.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 NOS op Radio 1. Ook te beluisteren via het internet natuurlijk. www.nos.nl We twitteren natuurlijk ook NOS Radio 1. Dat is het twitteradres. Harder straffen, betere afspraken maken en goede opleidingen voor trainers, begeleiders en scheidsrechters. Het zijn de hoofdlijnen uit het actieplan van minister Schippers om geweld op en om het sportveld tegen te gaan. Daar gaan we over praten met Bart de Liefde, VVD-kamerlid, maar ook hockey-scheidsrechter. Niet zomaar een hockey nee, het is een hoge man in de hoofdklasse, een international. Goedemiddag. Goedemiddag. Is het trouwens u ook wel eens overkomen, geweld op het veld? Nee, gelukkig niet. Nee, omdat u zo'n goede scheidsrechter bent. <laughs> ik denk dat daar de meningen over verschillen. <laughs> ja. Zeg, maar um, u heeft aangedrongen op een, um, op een dergelijk uh, actieplan. Waarom uh, wilde u zo'n soort actieplan hebben? Um, uh, ik heb er inderdaad op aangedrongen omdat ik uh, om me heen merk... en uh, veel uh, mensen hoor die zeggen uh, dat het eigenlijk van de gekken is... wat er uh, op de voetbalvelden en op andere sportvelden gebeurt uh, ieder weekend... En uh, die zegt van, het, is toch niet, het kan toch niet normaal zijn... dat mensen daar elkaar slaan, bijten of schoppen... en dat dat uh, tot maar een paar wedstrijdjes schorsing leidt. Ja, alleen maar een tuchtrechtelijke afhandeling, he, noemen ze dat geloof ik wel. Ja. Um, nou ligt er een plan op tafel. Um, is het een goed plan? Ik vind het, uh, ik vind het een, een hele goede stap in, uh, in de juiste richting. Uh, er zijn nog een paar dingen waarvan ik zou zeggen... van nou, er, daar mag nog een tandje bij. Maar de, de richting is goed, omdat het signaal is... jongens... Uh, de tijd uh, dat we er niks aan doen, is voorbij. Uh, en uh, als je misdraagt op het veld, uh, dan ben je aan de beurt. Laten we het even wel hebben over de dingen die heel goed zijn. Um, de clubs, die mogen voortaan zelf aangifte doen. Dat is iets heel nieuws. Ja, je ziet het nu ook al bij, de, bij het OV gebeuren. Uh, als daar een conducteur of controleur, uh, uh, zeg maar, slachtoffer is van, van geweld... dan doet uh, de werkgever ook aangifte. Dus op zich is het niet zo nieuw, maar... Ik ben blij dat het nu ook in de sport gaat gebeuren. Ja, um, harde straffen. Uh, maar er zijn ook een aantal dingen waarvan u zegt dat gaat dus niet ver genoeg. Het zou een tandje, zoals u dat noemt, bij kunnen. Waar moet er een tandje bij? Wat mij betreft uh, moeten uh, profsporters, dus de, de, de voetballers in de Eredivisie en de Jupiler League, even zwaar gestraft worden als amateurs. En nu gebeurt dat niet. Amateurs krijgen nu meer straf dan. Uh, de, de jongens die miljoenen verdienen. Ja, dus als we het gewoon ook op televisie kunnen zien, ja, dan hoeven we het over bewijsvoering niet meer te hebben, dan kan er gewoon ook aangifte gedaan worden. Ja, wat mij betreft wel. Uh, de, de, zij, zijn het, uh, een, zij hebben een belangrijke voorbeeldfunctie, uh, omdat miljoenen mensen daar naar kijken. En als zij uh, uh, al niet gestraft worden, ja, waarom zou je uh, uh, dan zegt een amateur natuurlijk ook van ja. Zij worden niet gestraft, dus waarom ik wel? Dat, dat is niet uit te leggen. Heeft dat misschien ook een beetje te maken met iemand moet een aangifte doen? Nou, uh, meestal is het zo, zo dat uh, topsporters onderling dat niet doen. En dan moeten die clubs dat gaan doen. Maar ja, die clubs die zitten met elkaar eigenlijk weer ja, in één grote organisatie. Ja, maar wat mij betreft moet, moet die Eredivisie-CV... waar al die clubs bij zijn aangesloten... Uh, uh, eigenlijk zeggen tegen alle spelers die bij hun onder contract staan... als jij geslagen wordt, ga je aangifte doen. Punt. Dat moet gewoon in het contract misschien wel worden opgenomen. Wie weet, of in ieder geval in de convenant. Maar um, je moet mij maar eens uitleggen uh, waarom een speler geen aangifte gaat doen. Terwijl als je op straat op je bek geslagen wordt, uh, dat eigenlijk vrij normaal is. Dat iedereen dat normaal vindt. Ja, dat is het punt wat uh, vooral aangescherpt uh, moet worden. Nog meer aangescherpt of zegt u, dat is het? Ik, ik zou graag zien dat uh, alle, alle verschillende sporten dezelfde uh, straffen gaan uitdelen. Want ik, ik, ik begrijp niet waarom als, je, als iemand uh, bijvoorbeeld op een voetbalveld wordt geslagen... waarom die een andere straf zou moeten krijgen dan op een hockeyveld of een uh, korfbalveld. Ja, betekent dat dat je dan de bonden uh, op één lijn moet krijgen... of kan je dat gewoon als wetgever, dus als politiek bepalen? Nee, dat, uh, dat, uh, dat moeten de bonden zelf doen. Ja. Daar, daar, daar ga ik uh, geen wetten voor maken. Nee, nou ja, dan, dan moet je die bonden weer allemaal om één tafel zien te krijgen. Dat wordt een soort pauze Ja... Nou ja, ik hoop dat de bonden zelf ook begrijpen dat uh, de tijd dat, uh, dat het allemaal met de mantel der liefde bedekt kon worden, dat die tijd voorbij is. Uh, schoppen doe je tegen een bal en niet tegen een tegenstander. Volgens mij uh, snapt iedereen dat in Nederland. Lijkt me een goede slogan. Meneer De Liefde, ik dank u wel voor het gesprek. Graag gedaan. Uh, uh, nog één ding, moet u zondag fluiten? Nee, ik ben vrij, het is Pasen. Het is Pasen, maandag dan? Ja. M maandag weer fluiten? Nee, nee, nee. Volgende weekend weer. Oh, volgende weekend weer. Nou, goed. Anders had ik u veel sterker gewenst. Maar desalniettemin wens ik nu een, een mooi paasje. Dank u wel. U ook. Bart de Liefde was dat. VVD-Kamerlid. Maar we spraken hem ook een beetje in zijn hoedanigheid als scheidsrechter. Goede vrijdag dus vandaag. Mooie dag, ook voor de paus. De paus die antwoorden vandaag, vandaag vragen van gelovigen. Hij deed het vanmiddag op de Italiaanse televisie. Het was een show die maar liefst anderhalf uur duurde. Daar gaan we over praten met onze correspondent Andrea Vrede. Andrea, een gesprek met de paus, dat klinkt wel heel bijzonder. Uh, ja, dat is het natuurlijk ook. Het is de allereerste keer in de geschiedenis dat een paus zoiets doet. Alleen, het was toch wel minder dan jij, wat jij nu vertelde net. Hè? Ik een vertelde het veel spannender. Uur. Ja, een show was het wel. Maar de show was vooral in de studio met een presentator, een panel... een grote groep mensen als publiek die applaudisseerden en meededen. Maar ja, de paus zelf ja, die heeft zeven vragen beantwoord. Die waren uitgekozen uit duizenden vragen. Die waren binnengekomen, maar die waren allemaal... Uh, ja, die, die vragen die zijn eigenlijk allemaal door hem beantwoord op een filmpje... dat is opgenomen een paar dagen geleden. Dus het was niet live. Ah, je, je, zag zitten, ja, je zag hem zitten in zijn prachtige studeerkamer... achter een mooi bureau. Een wit pak tegen een witte achtergrond. Het deed een beetje kil aan, eerlijk gezegd. En hij gaf heel rustig antwoord dus op zeven vragen. Heel kort eigenlijk, want je verwacht van een paus... dat hij lange theologische verhalen gaat houden. Nee, twee à vijf minuten maximaal. Eh, vraagje voor vraagje. En die filmpjes die werden dus door die live-uitzending... Heen gevlochten, waarbij het panel ook nog eens op andere vragen van kijkers die niet aan de paus zijn voorgelegd, mocht beantwoorden. Dus dat is nou ja. eigenlijk toch wel anders hoor. Uh, te, trouwens, het trouwens programma van Berlusconi of gewoon van de publieke? <laughs> ja, is er nog een verschil? <laughs> uh, nee, dat heb je niet gehoord. Um, nou ja, de Raai, okay. Het is een religieus programma wat uh, het heel ja. goed doet. Iedere zondag wordt uitgezonden en nu een speciale uitzending had vanwege Goede Vrijdag. Die zeven vragen, wat voor vragen waren dat? Nou, het waren vragen uiteraard over Christus. Over de kruisdood, de wederopstanding, paasvragen zou je kunnen zeggen. Maar ook, en dat vond ik heel bijzonder... vragen die iets meer te maken hebben met de actualiteit... en die volgens mij niet echt door kijkers gesteld zijn. Zo was er een vraag van een klein Japans meisje van zeven jaar... en die kijkt toch niet naar de rij, denk ik... waarom God toch ja, uh, voor zo'n vreselijke aardbeving gezorgd heeft... en voor zoveel leed. En de paus die antwoordde daar eigenlijk ook wel heel mooi op... Dat, dat hij dat ook niet wist. Dat we niet alles weten van wat God met ons van plan... Is, en dat we het misschien nog wel ooit te weten komen. Wat ik ook spannend vond, een paar politiek getinte vragen. Oh ja. Dingen die het Vaticaan echt ter harte gaat. Bijvoorbeeld een Italiaanse moeder die vraagt of haar zoon... die al twee jaar in coma ligt, en die zag je ook moeder en zoon... op een beeld, he, die, stelde dat, he, die stelde die vraag... of hij na twee jaar in coma nog wel een ziel heeft. En de paus kon niet anders dan antwoorden, ja, natuurlijk. He, een uitgebreid betoog waarbij heel duidelijk was... in Italië mag nooit een euthanasiewetgeving komen... Dat soort zaken zaten er ook in. En nog een voorbeeldje, christenen in Irak kwamen we ook opeens tegen. Een groepje van zeven christenen die de vraag aan de paus stelden... hoe zorgen we ervoor dat in ons land, in Bagdad de christenen niet massaal emigreren uit angst voor vervolging. En toen kwam weer een pleidooi van de Heilige Vader... voor harmonie, voor uh, acceptatie, integratie in moslimlanden... religieuze vrijheid. Mm -hmm. Dus heel veel politieke boodschappen zaten er toch ook al in. Ja, en uh, gaat hij dit nou vaker doen? Ja, we weten nu precies wat de paus van plan is. Hè? Uh, het is wel bijzonder, vind ik, dat, dat hij zich nu openstelt... voor nieuwe communicatiemiddelen. Hè? In het begin van zijn pauschap is dat allemaal wat onhandig gegaan, die communicatie. En dan vind ik het toch spannend dat deze toch wat professorale... en wat geleerdogende theoloog, want dat is hij ook... nu toch het medium televisie kiest om met de mensen te praten... al is het maar één kant op. Maar het is wel ook een mooie dag daarvoor. Goeie vrijdag, dankjewel, Andrea. Andrea Vrede was dat vanuit Rome. Gaan we naar Syrië, want ondanks waarschuwingen van het regime... zijn duizenden mensen de straat opgegaan vandaag weer in Syrië. Ze eisen vrijheid liever dood dan onderdrukt. Dat is een van de leuzen waarmee ze de straat op gaan. gaan we gaan praten met Bertus Hendricks. Bertus, um, ja, is het regime zo ontzettend restrictief... dat demonstranten liever doodgaan dan dat ze nog langer onderdrukt worden? Nou, dat is in ieder geval wel de sfeer waarin men nu verkeert. Hè? Want uh, het is niet te geloven wat men allemaal uh, durft te riskeren. En, en, en dat het dus geen loze kreten zijn en loze bedreigingen. Dat hebben we ook vandaag weer gezien. Kijk, het, de persbureaus spreken nu al van meer dan 25 doden. En die zijn daarbij meestal aan de behoudende kant. Maar als ik alle uh, dodentallen die op oud uh, worden doorgebeld uh, bij elkaar zet. dan komen we al zeker uh, in de buurt van 50 doden. Dus uh, men heeft er echt genoeg van, men wil nu meer. Ja. En het loopt waarschijnlijk nog steeds verder op. Um, maar die demonstranten, daar wordt op geschoten. Is dat het leger, is dat de politie, is dat de geheime dienst? Het is vooral de, de, de geheime dienst, hè, de, de Mugabaraat, die in feite de, de ruggengraat zijn en de meest vooruitgeschoven post. Die, de politie ook, hè, die werkt in, in uniform, de, de geheime dienst meestal in, in, in burger. Maar in één keer kunnen daar dan arrestatieteams opduiken... of er wordt met, met sluipschutters gewerkt... waardoor de onschuldige demonstrant in één keer beschoten wordt. Ook daar vandaag weer vele voorbeelden van genoemd... Door, aan de telefoon door ooggetuigen op Al Jazeera... Uh, maar het zijn dus met name de, de, de veiligheidsdiensten en die directe politietroepen, die, uh, de Amna Markezi, de, de veiligheidstroepen die uh, het spits afbijt in de repressie en het leger, staat wat meer op de achtergrond. Ja, nou, de rol van het leger, hè, dat is in elk land wat we de afgelopen maanden hebben besproken, weer, uh, weer anders. Hoe is het de rol van het leger in Syrië? Nou, heel anders dan in Tunesië uh, en uh, in, uh, in Egypte. In Tunesië was het leger bijna actief uh, aan het helpen op het laatst. In uh, Egypte was het leger afzijdig en dat maakt het zaak mogelijk. In Syrië is dat anders omdat het, uh, het leger ook onderdeel uitmaakt uh, van het regime... Uh, en echt uh, de ruggengraat. Want uh, de, de mensen als Hafez al-Assad, uh, de, de, de baaspartij, uh, Alawite... Een, een, een, uh, niet, uh, die kon niet via de normale elite weg... Die, die vooral in de Sunnis was voorbehouden, naar boven kwam. Als je vroeger, voor de revolutie van de baaspartij, uh, omhoog wilde komen... dan gingen arme jongens zoals Hafez al-Assad... uit die dorpen daar in de uh, Alewitische streken van Syrië... die gingen in het leger. En zo hebben ze het leger overgenomen. En zo heeft de baaspartij het leger overgenomen. Dus de, de, de, het leger is een integraal onderdeel uh, van uh, de, het regime. Natuurlijk is het zo uh, dat Alewiti zijn een minderheid. Dus de meerderheid van, uh, van het voetvolk in het leger is sunnitisch. En daar ligt de, de zwakke plek natuurlijk. Maar ja, voordat je in het leger... met de militaire inlichtingendienst, die het ook allemaal scherp in de gaten houdt... een soort koep kunt plegen van lagere officieren... Eh, om nog over de, de, de gewone corporaals en de gewone soldaten maar te zwijgen... dat is heel erg moeilijk. Ja. En um, ja de, de president Assad, um, aanvankelijk had hij nog iets van een soort voordeel... van de twijfelen toen hij zijn vader opvolgde. Is het nu too little too late? Ik vrees dat het ook hier weer hetzelfde patroon is... wat we in Tunesië en Egypte hebben gezien. Dat soort mensen die hebben hem op een gegeven moment een kans. Met name wat je noemde, eh, toen hij zijn vader opvolgde... toen had hij een enorme kans. En toen is er ook even een soort Damascense lente geweest. Eh, aanvankelijk leek dat eventjes eh, te mogen... maar toen, toen heeft hij onder zijn verantwoordelijkheid daar een eind aan gemaakt. Hij heeft vijf jaar geleden nog een poging eh, kunnen doen... om tegemoet te komen. Dat was de Damascus-declaratie van allerlei Syriërs... die meer democratie wensten. Ook daar zijn de de ondertekenaars ook allemaal in opgesloten als hij ze te pakken kon krijgen. Toen heeft hij nog een kans gehad met die eerste toespraak van hem... in het parlement. Nou, dat was helemaal afwijzen van alle eisen. En nu komt hij met de ene vervorming naar de andere. Als hij dat allemaal eerder gedaan had, had hij misschien nog een kans gehad. Maar ik ben bang dat de geest in Syrië... Ik ben bang voor hem... Uiteraard niet voor het Syrische volk. Dat deze geest niet meer in de fles te krijgen is. Goed, vandaag dus een oplopend op dode aantal. Jij komt al tellend in ieder geval op 45 doden. Dankjewel Bertus. Bertus Hendricks was dat van het instituut Klingendaal. Na nou, een lange rit met lange files. Eindelijk aangekomen op het bomvolle bungalowpark op de Veluwe. Dan ga je uitladen. Heb je iets lekkers in de kofferbak liggen? Mag je niet barbecuen? Dat allemaal straks. Nu de verkeersinformatie met Jolanda van der Velde. Jolanda, eh, nog een paar ongelukken en eh, ja. spooronderzoek. Ja, af en toe gaat het nog niet helemaal goed, uh, Bert, daar heb je gelijk in. Ja, er is eerder vanmiddag een aanrijding geweest op de A6 van Muiden naar Lelystad. Uh, daar is nu technisch onderzoek voor nodig, uh, waardoor de linkerreis ook dicht is. Die file die groeit nog wat verder aan tussen Almere, Buiten-Oosten en Lelystad is nu 10 kilometer. Dus ben je op weg uh, richting Lelystad, kan je overwegen om een andere route daar te kiezen. Een ernstige aanrijding ook bij Rotterdam op de A20. Gouden richting Hoek van Holland. Tussen Moordrecht en het knooppunt de 6 kilometer. Zijn daar drie rijstroken dicht. Gaat nog even duren. Er blijven maar twee rijstroken open. Dit is het NOS Radio 1 journaal met Bert van Sloten. Ja, het is vakantie. Je hebt een leuk huisje gehuurd. Het is prachtig weer. Je hebt een lekkere rit achter de rug er en het is tijd om te barbecuen. Maar nee hoor, helaas. Vanwege de droogte is dat in veel vakantieparken door de brandweer verboden. Houtskool en gas, dat mag niet. Enige optie is nog om het elektrisch te doen, elektrisch barbecuen dus. Verslag even Matthijs van der Wiel, die is op het vakantiepark Rabbit Hill op de Veluwe. Denk even. Aan het code oranje is afgedreven. Dus er geen open vuur mag gebruikt worden. Dit is de receptie van het park. Het staat op een A4'tje dat op de deuren hangt. dat invoert dat we geen open vuur mogen hebben. En de dames van de receptie vertellen het nog eens een keer aan iedereen die incheckt. Helaas niet de stoep staan met een barbecue. En dit is de parkmanager in het supermarktje. En de barbecue zo binnen. Ik heb die jongens meegebracht. Dan zorg ik even dat, dat ze deze kant op komen, want ze zijn wel binnen. U heeft barbecues moeten bestellen? Wij hebben barbecues moeten bestellen. Elektrische barbecues. Elektrische barbecues. Want ja. helaas heeft de brandweer, en terecht, niet helaas, maar ook terecht. Code Oranje afgegeven, waardoor er niet gebarbecued mag worden. Ja. Ja, en u was bang dat de gasten zo teleurgesteld zouden zijn om in zo'n weekend niet te kunnen barbecuen dat u dan maar snel ja, elektrische is... barbecues heeft kunnen vinden ergens? Ja, dat is het enige alternatief wat we ze helaas kunnen bieden. Ja, die waren nog niet uitverkocht? We hebben er wel moeite voor moeten doen, maar we hebben, ze, we hebben nog een adres kunnen vinden waar we ze hebben kunnen bestellen. Is het toch niet dezelfde smaak? Hè? Absoluut, dat ben ik helemaal met u eens. Ja. Maar goed, je wil die mannen die zich op verheugd hebben om in het Paasweekend met een schort voor dat vlees te staan draaien, die wilt u niet teleurstellen? Nee, wij willen iedereen graag en Waarde laten en ook uh, de huisvader die uh, uh, het barbecue vlees draait. Gaat hij een keer koken, is er een barbecue verbod? Ja, dat is uh, spijtig voor. Alleen de elektrische barbecue's staan nog niet op hun plek. Hij gaat ze zoeken. Kijk, als, uh, als dit vlam vat. Dan, uh, keurig droog die naalden. Dat is, is kurkdroog. droog. En het blad is kurkdroog. Nee, uh, het water zit er echt heel veel weg in de grond. Ja, er hoeft maar echt iets te gebeuren en de wind uh, staat deze kant op. Dan zit je met een park met 2000 mensen dat je uh, ja, toch verantwoordelijk bent voor hun veiligheid. Nou, hier staan ze. Oh, dit zijn ze wel. Ja. ja, hier staan ze. Dit zijn de, onze elektrische barbecues. Ja, we hebben ze gisteren nog gesteld. En ze zijn uh, zomaar een, uh, een uur geleden binnengekomen. Nou, heel, uh, heel gepuzzeld. Moet u dit nou zelf in elkaar gaan schroeven als nou, ga parkmanager? Even... Nee, maar ik ga wel even kijken hoe het werkt. Is een leuk klusje voor iemand. En als ik het wel zelf moet doen, dan doen we het wel zelf. Voor mij uh, geen paasvakantie, nee, nee, nee. Vanaf het vakantiepark op de Veluwe was dat Matthijs van der Wiel. Dan TNT, dat maakt schoon schip in, in, in Italië. Het post- en expressbedrijf heeft de baas van het grootste distributiecentrum in Milaan op non-actief gesteld. De vier distributiecentra van TNT in Milaan hebben vermoedelijk zaken gedaan met de maffia. Ernst Moeksis is woordvoerder van TNT. Goedemiddag. Goedemiddag meneer Versloten. We hoorden van de week al eerder dat daar problemen waren, maar wat is er nou precies aan de hand? Ja, misschien is het goed om bij het begin te beginnen. De Italiaanse justitie die onderzoekt al uh, enkele jaren de invloed van uh, criminele organisaties, uh, met name de uh, Drangheta in de Italiaanse samenleving en vooral uh, infiltratie van die organisatie in de Italiaanse economie. Nou, Daar hebben ze een onderzoek naar gedaan en het onderzoek heeft geleid uh, tot de arrestatie van 35 verdachten op 14 maart. Yeah. En een van die verdachten bleek de baas te zijn van een onderaannemer van TNT Express... En die onderaannemer die, um, ja, die brengt en haalt pakjes voor TNT Express op in, uh, in regio Milaan. Nice. Ja, dus die, die was geïnfiltreerd door die, door die criminele organisatie. Ja, en wat deed hij dan verkeerd? Ik bedoel, uh, wat was de overtreding dan? Nou, um, het, het is natuurlijk uh, verboden om uh, lid te zijn van zo'n uh, criminele organisatie. En, en ze werden ook verdacht van het... Uh, het, uh, ja, het dichttimmeren van de markt. Ja. Nou, nou, ik, ik, ik, ik ben even op zoek naar wat de overtreding is. en in hoeverre dat ook TNT raakt. Ja, nou, het was uh, een, een kartelvorming. waar het hier, ja. hier om ging. en uh, het lid zijn van een criminele organisatie. Uh, deze uh, onderaannemer bleek dus geïnfiltreerd. En uh, ja, dat was, uh, dat was voor ons natuurlijk uh, uh, heel slecht. Hij, hij, hij zorgde ervoor dat zijn bedrijf alle, alle opdrachten kreeg. en stelde verkeerde facturen op, dat soort zaken. Dat soort dingen, daar moet je, daar moet je aan denken. Ja, het werk verdelen onder andere bedrijven. Onder de vriendjes. Uh, kortom, dat was uh, ja, schadelijk uh, ja. voor TNT. En TNT had dat zelf niet in de gaten? We hadden het niet in de gaten. We hadden wel een, een uitgebreid onderzoek ingesteld... natuurlijk bij die subcontractors toen we ze aannamen. Maar dat onderzoek werd uitgevoerd door een, een bureau... wat werd geleid door een voormalig officier van de Carabinieri... Een uh, man waar we, waar we veel vertrouwen in hadden. Maar die bleek later in het onderzoek ook uh, uh, verbonden te zijn aan, uh, aan uh, ja, die, die criminele organisatie. Uh, dat was de reden waarom wij niet dachten kwamen dat het uh, hier ging om een, uh, ja, een criminele organisatie. Oké, okay, u bent inderdaad om alle terreinen om de tuin geleid. Maar nu, uh, wat, wat voor maatregelen? Kunt u bedrijf nu nemen om dit allemaal te stoppen, om een schoon schip te maken? Ja, ja, een hele goede vraag. We hebben gelukkig steun gekregen van justitie... want uh, TNT Express heeft zelf niet uh, de beschikking over opsporingsinformatie. We hebben dus niet, wij kunnen dus niet kijken in, in, in, in informatie van politie en justitie. Maar we krijgen hulp van een zogeheten administrateur. En die, die man die gaat ons helpen om uh, ja, de, de bedrijven te de screenen en, en schoon te maken... En uh, ja, we hopen dat, dat hij dat binnen een binnen zekere tijd uh, voor elkaar krijgt. Hij is aangesteld voor een, uh, voor een half jaar yeah. en uh, gaat ons helpen om uh, ons te ontdoen van de invloed van uh, die, uh, die criminele organisatie. Uh, en, en de Italiaanse justitie, helpt die ook nog een beetje? Ja, dat is een, een man die is aangesteld door uh, de Maar oh, Die is door de Italiaanse justitie aan. Ja, werken daar we, werken we nou mee samen. En uh, ja, dat is, uh, dat is gelukkig een welkom hulp. Want het is ook behoorlijk onveilig natuurlijk, hè, om dat zelf te gaan doen. Uh, u kunt zich voorstellen, de maffia is natuurlijk niet. Uh, uh, een, een hele prettige organisatie. Dus als je dat zelf gaat aanpakken als managers of als medewerkers... dan, uh, dan krijg je problemen. Dus we zijn heel blij dat Justitie ja. ons helpt. Ja, okay. Is dat echt zo in, in, in, in Italië? Ja, je hoort er wel eens wat over. Maar uw, uw bedrijf merkt dat uh, aan den lijve. Ja, dat is, uh, dat is echt een reële dreiging. Dus we zijn heel, heel blij dat uh, Justitie ons, uh, ons daarbij komt helpen. Ja, u zegt uh, een reële dreiging, maar op het moment dat je dat echt aanpakt... dan hangen ze aan de lijn of misschien, uh, misschien moet ik me dat zelfs niet zo voorstellen... en dan staan ze voor de deur. Ja, dat, uh, dat kan hele ernstige vormen aannemen. En dat hebben we in de Italiaanse media ook wel gezien. Al bij TNT? Dat, uh, bij ons niet, gelukkig. Maar uh, het is wel uh, te doen gebruikelijk dat als je aan de business komt van dit soort organisaties... dat je dan uh, ja, grote problemen krijgt. U blijft toch wel in Milaan? Jazeker. Jazeker, we blijven gewoon in Milaan. En klanten die, uh, merken daar ook gelukkig uh, niets van, van ja. dit uh, toezicht. En u heeft natuurlijk nog meer vestigingen in Italië. Uh, worden die nu ook allemaal onder de loep genomen? Ja, we zijn wel uh, druk bezig met, uh, met het doen van eigen onderzoek natuurlijk. Maar uh, we concentreren ons nu uh, op, uh, op de vestiging uh, uh, rond Milaan. Want, uh, want daar hebben we de hulp van justitie. Oké. Okay. Ik wens u de succes mee, meneer Moeksis. Okay. Dank u wel. Ernst Moeksis was dat, de woordvoerder van TNT. Het NOS Radio en Journal Media overzicht. Hier is Yuri Stubenitsky. Veel nieuws over de betogingen in Syrië. Op het live blog van Al Jazeera staat dat grote straten in de hoofdstad Damascus zijn afgesloten. Een betoger zegt dat een demonstratie met 1500 mensen met geweervuur is beëindigd. Die demonstranten zijn steegjes ingevlucht en durven de straat niet meer op. Uit vrees voor de troepen die er rondlopen. De BBC benadrukt dat er weinig informatie uit Syrië komt. Buitenlandse journalisten zijn niet welkom, waardoor er geen verslag kan worden gedaan. Wel heeft de BBC een lijst met eisen van vooraanstaande betogers op de site gezet. Ze willen dat er een einde komt aan de martelingen, de moorden en het geweld tegen demonstranten. En voor de omgekomen betogers moeten drie dagen van nationale rouw worden afgekondigd. Alle politieke gevangenen moeten worden vrijgelaten en de grondwet moet worden aangepast. Verder willen de betogers dat een president maximaal twee termijnen mag aanblijven. En dan Koninginnendag. Op Koninginnendag dronken worden in Amsterdam. Dat wordt een stuk moeilijker. Dat is allemaal te lezen in het parool. De gemeente heeft supermarkten, winkels en particulieren opgeroepen... in de binnenstad maar één drankje per klant te verkopen. Dit alles omdat het drukker wordt... en er steeds meer dronken jongeren zijn die herrie schoppen. De supermarkten die willen wel meewerken aan de één consumptieregel, zoals die wordt genoemd. Ze verkopen dan misschien wel minder, maar hebben dan geen last van dronken klanten... In treinen en op stations geldt op Koninginnedag een alcoholverbod. Vorig jaar had de NS namelijk veel overlast door dronken mensen... in de trein die trok aan de noodrem. Toen liepen er ook veel mensen op het spoor. En dat leidde weer tot vertragingen. Op het traject Inkhuizen-Amsterdam en Den Helder-Amsterdam... was er de grootste overlast. De NS zet daarom dubbel zoveel personeel in op die trajecten. Erg veel reacties op het nieuws dat Marco Kroon... is vrijgesproken van drugsbezit, zijn Willemsorde mag houden... en bij Defensie mag blijven... Op Twitter schrijven mensen dat hij een held is en dat het altijd zal blijven. Ene Meindert noemt de afloop van de zaak een blamage voor het Openbaar Ministerie. Hij vraagt zich af of justitie zich nu bezig gaat houden met de echte criminelen. In plaats van met de helden. Het ministerie van Defensie, de werkgever van Kroon. heeft nog niet gereageerd op de vrijspraak. Op de website van Defensie staat alleen een nieuwsberichtje. met informatie over de uitspraak van vanochtend. En de correspondent van NRC Handelsblad in Londen. ging op zoek naar de zichtbare voorbereidingen. van het huwelijk van William en Kate. volgende week vrijdag. Zo hangen er in het centrum van Londen vlaggen en slingers. fonteinen zijn schoongemaakt. en de metrostations zijn opgefrist. Toch laat het huwelijk tussen Prins William en Kate acht op de tien Britten koud, volgens Peilingen, laat één op de drie zelfs de tv uit op de huwelijksdag. Toch belooft het huwelijk een kijkcijferkanon te worden. Naar verwachting zetten wereldwijd 2 miljard mensen hun tv aan. Voor wat de New York Times omschrijft als een global fantasy. Mooi. In de special vorstensprookjes van NRC nog veel meer over het huwelijk van het jaar. Met onder meer het schema van de ceremonie, de stamboom van het Koningshuis. En ook wordt ingegaan op de vraag of het huwelijk een bewijs is dat de klassenverschillen in, in het Verenigd Koninkrijk zijn opgeheven. nu een prins met een burgermeisje trouwt. Jullie, dankjewel. Straks na zes uur hebben we nog veel meer nieuws. Bijvoorbeeld over Marco. Kroon, waar we het net ook al uh, over hadden. En als het lukt, ook een reportage over de reddingsbrigade. Die moet al in de benen komen. Hadden ze nog niet op gerekend, Die is ook zulk lekker weer aan het strand. Zometeen van 7 tot 8 Manjaren. Journalist Mac van Dinter schreef een boek over de wereld achter ons eten. Zelf paasbrood bakken, hoe vers zijn verse eieren. En een reportage uit Frankrijk over het wereldberoemde Culli festival Toc et Closé. Luister naar Mandjare, zo meteen, van 7 tot 8. Radio 1, het nieuws van alle kanten.